Dit is Jeroen Tjapkema met het NOS Journaal. Orkaan Hagupit heeft met zware regenval en windsnelheden van 175 km per uur... bereikte de orkaan de kustplaats Dolores van het eiland Samar. De harde wind en regen zorgden voor elektriciteitsuitval... en ontwortelde bomen in de stad. Grote golven slaan over de boulevards heen. Ook in andere steden is de elektriciteit uitgevallen. Meer dan een half miljoen mensen zijn op de vlucht geslagen voor de orkaan. Ze schuilen in scholen, gymzalen en kerken. Bij supermarkten zijn militairen ingezet om plunderingen te voorkomen. Tientallen binnenlandse vluchten zijn geschrapt en ook via diensten zijn opgeschort. De orkaan trekt richting het westen. Of Hagopit ook over Manila zal trekken is nog onduidelijk. In het asielzoekerscentrum in Budel is vannacht een vechtpartij uitgebroken. Een bewoner van 17 liep daarbij ernstig hoofdletsel op. Omroep Brabant meldt dat de jongen met stokken bewustloos is geslagen. De politie heeft een 37-jarige bewoner als verdachte opgepakt. De afgelopen tijd zijn er vaker ongeregeldheden geweest bij asielzoekerscentra. In november liep een ruzie uit de hand in een ander asielzoekerscentrum in Budel. En in het Brabantse overloon braken ook vorige maand massale vechtpartijen uit. Tussen Syriërs en Eritreërs. De Belgische koningin Fabiola wordt vrijdag begraven, dat heeft het koninklijk paleis bekendgemaakt. De weduwe van koning Boudewijn overleed gisteravond op 86-jarige leeftijd. De uitvaartplechtigheid is in de kathedraal van Sint Michiel en Sint Goedele in Brussel. Bij kasteel Stuivenberg in Laken, waar de koningin woonde, worden bloemen neergelegd. De bevolking zal volgens het paleis nog de kans krijgen om afscheid te nemen van Fabiola. De regering komt vandaag bij elkaar om voorbereidingen voor de uitvaart te bespreken. Maar zal bij de organisatie een terughoudende rol aannemen, zegt een woordvoerder van premier Michel. Het weer, zon en wolkenvelden wisselen elkaar vanmiddag af. De temperatuur ligt tussen de 6 tot 8 graden en er staat een zwak tot matige noordwestenwind. Dit was het in orde. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Souka van de ANBB. In de Randstad is de N207, de weg Al van de Rijn-Lisse, in beide richtingen dicht door een ernstig ongeluk tussen Rijnstaat en wouden en Leimuiden. Vanuit Al van de Rijn staat inmiddels een file met een lengte van 3 kilometer. Op de A4 richting Amsterdam staat 2 kilometer bij Zoeterwouden-Rijndijk. En, en op de A44 Amsterdam richting Den Haag, daar staat tussen Leiden Zuid en was naar 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 En nog maar één uur te gaan als... Ja, ja. ja dan heb je dombe. weer overleefd, hè? Zandvoort ja. op zaterdag. Ja, ja, ja. Dat gaat hartstikke goed, hoor. Leuk. Ja. Het is leuk dat ik het mee mag maken, Ja, normaal hoor. doe je op donderdagmiddag tussen 4 en 6 programma bij ja. CFM. Ja. Kan je er in het korte wat over vertellen wat je dan doet voor de luisteraars die het nog niet gehoord hebben? Nou, het is een Muziek Boulevard Live. En dan geef ik hoofdzakelijk informatie van Zandvoort en omliggende gemeenten. Ja. Dus informatie die we eigenlijk nu als nieuwsplit doen. En daar draai ik hele leuke muziek tussendoor. En af en toe heb ik gasten in de studio. En in de zomer heb ik dan uh, de reddingbrigade aan de telefoon. Ja, je hebt altijd van die heerlijke gouden oude platen ja, tussendoor. Ja, ja. Heerlijk. Ja. Ja. Dus ik luister met plezier. Nou, dat is hartstikke goed te horen. Mooi. Heb je... ik in ieder geval één luister. Ja, aan. dat, dat sowieso. <laughs> zo, zo. Wat gaan we in de derde uur over al doen, Hans? Het derde uur hebben we nog om half vijf het dier van de week. En het gaat deze keer over een leuk hondje. Dan hebben we om kwart van vijf nog gedicht van de dag... En we hebben natuurlijk er tussendoor nog het voetbal. En we krijgen, straks krijgen we Ruud Jansen nog aan de telefoon uit Haarlem vandaan. En we hebben nog Zandvoort nieuws in het kort de tussendoor. Nou, reden genoeg om te blijven luisteren naar CFM. En hier is Rickston. een leuk plaatje, hè? Jordi en me and my broken Hearts. Nou, 17 december, dan gaat het gebeuren bij CFM. 17 december tussen 1 en 5 uur, dan hoor je de vinyljaren Top 30. Elke woensdagmiddag uh, tussen 2 en 4 hoor je hem bij CFM. De vinyljaren met collega Ruud Jansen. Nou, heeft het hele jaar heeft die vinylplaten voor jou gedraaid. Als luisteraar van dit uh, radiostation. Daaruit kun je nu een keuze maken uit alle platen die hij gedraaid heeft het uh, afgelopen jaar. welke bij jou in de top 5 moet komen. Nou, hoe kan je stemmen op de lijst die je dus op uh, 17 december hoort tussen 1 en 5 uur? Download dan gewoon even de ZFM Zandvoort app. Daarop uh, kun je stemmen. Uh, dus laat je stemmen horen. De top 5 van het afgelopen jaar. via de ZFM app. Nou, heb je die niet op je telefoon? Niet getreurd. Ga naar De deviniljaren.webklik.nl Ook via deze site kan je stemmen op de top 30. Je hebt nog een paar dagen om te stemmen, dus laat je stem niet verloren gaan. En stem nu op de Viniljaren top 30 van ZFM. Ik zie je ook okay, lekker meedoen uh, op deze plaats van uh, Pepsi en Shirley, Heel goed. Ja toch? Ja, ja. Gezellige muziek uit de jaren 80. Jorden, de single hardek. Nou, voor het slot van de wedstrijd SV-Sanvoort tegen HFC gaan we weer over naar Joop van Es. Ja. Verlieter Joop ja, maar... met een uh, 2-1 voorsprong, hè? Ja. Dus. Ja, dat nog steeds, ja. En het is bijna tijd, maar het gaat niet echt super bij Sanvoort. Uh... HFC uh, zit veel op de helft van Zandvoort is gevaren, maar Zandvoort daarentegen heeft twee hele mooie kansen gehad. en ook die gingen ernaast. En je weet erop hoe het gaat. Uh, maak jij ze niet, dan doe je tegen zonder het wil. Nou, daar zijn ze nu druk mee bezig. HFC uh, in aanval. De rand van het 16 meter gebied, zeg maar. Er wordt een beetje gekeken. Er, wordt wat, uh, ja, er is niet veel beweging voor in. Dat is ook niet nodig natuurlijk. En daar gaat uh, Billy Visser achter de bal maar Hij redt het net niet. Komt die bal voor? Kun je ons erbij komen? Ja, makkelijk. Uh, makkelijk. Uh, ja, hij is ook niet een van de kleinste. en Hij had een van die centrumspits uh, van uh, HCR tegen Robins. is eruit over de rechterkant. Even kijken wie dat is. Uh de konenstengs en nu daar eh uh, je Berg die oh ja, goede bol. Ja! Ja! Go! Oh! Gouwe wissel. Gouden wissel van uh, Laurens de Heuvel. Hij haalde Kevin van der Seijs, die eigenlijk onzichtbaar was, haalt hij eruit. En hij uh, zette Willy Fisser die bijna nog niet gespeeld heeft van het jaar zet hij erin. En die werd prachtig mooi bediend. Uh, Nijsenberg speelde de bal breed. En uh, Patrick van Oort had het over zich, liet de bal lopen. Want uh, Visser die stond helemaal vrij en die schuift die bal in de verre hoek. Sanford leidt nu met de 3-1 en dat is je eigenlijk gezien, met name de eerste helft, is dat niet meer dan verdiend, want Sanford uh, was vele malen beter. Is nu een beetje aan het terugzakken. Maar goed, 3-1 dat moet genoeg zijn. De te klok staat stil op uh, 90 minuten. Er zal nog wel twee bijgeteld worden. Maar ja, dat weet je natuurlijk nooit wat die scheidsrechter dan uh, voor ideeën heeft. En nu kan ik helemaal niks meer zien. Er staan twee Sanforders uh, voor mijn beeld. Maar goed, uh, De in aanval. Uh, Billy Visser. Er gaat weer iemand langs. Die moet van bij. Oh, wordt weggewerkt. Jammer, goede voorzet. Goed gespeeld. En uh, daar werd een overtreding gemaakt door een Sanford AC, mag die bal gaan nemen? De bal lag die stil, maar die schuisterde, zag het niet, want die liep net weg. En er komt een hele diepe bal. Er kan iemand daarbij komen. Ja, zijn Pijp. Heel goed. Helemaal goed. zijn Pijp. Dus Krijgt het terug van Jonge jan En is nu aan de zijlijn. Zandvoort uh, is in balbezit. En uh, goed in balbezit ook. Dat hebben ze trouwens de hele, hele wedstrijd wel gehad. Uh, en dat, dat miste ik vorig jaar eigenlijk bij, uh, bij de Zandvoortes. Maar ze kunnen die bal redelijk goed in de ploeg houden. En dat, uh, dat ja, dan krijg je gewoon de kansen ervoor natuurlijk. Uh, nu aan de andere kant helemaal. Uh, Berg. Berg speelt daar, uh, krijgt daar overtreding mee. Sandfoort mag op de middellijn een vrije schop gaan nemen. Goede arbiter trouwens heeft één gele kaart getoond en dat was ook een terechte gele kaart. Een, gro een grove overtreding op een Sandvoort spelen en uh, dat, uh, dat werd niet uh, geaccepteerd en dat doet ze goed gewoon. heel goed berg. Ze zijn aan het pingelen en het, het draaien en glijden en van alles nog wat. En hij, valt en hij valt met zijn hand op de bal, ja, dan is het gewoon een hensbal natuurlijk en mag HC uh, het spel weer hervatten. Dat gaat de keeper dan doen, want het is niet zo gek van zijn doel af. Er komt een lange bal bal. dat wordt heel makkelijk door Zandvoort, maar dat werd niet goed gekopt. Dat was niet, was niet geplaatst en dat is een, ik weet niet waarom die dat doet. Oh, het is afgelopen, het wordt gewoon afgevloten. Zandvoort wint met 3-1, maar het verwein staat dus in de staart. Gelukkig dat Zandvoort dat eens blijven voetballen en uh, daardoor is deze 3-1 stand gekomen. Volgende week uh, speelt Zandvoort uit bij RK in Amstelveen. En dat is voor de winterstop de laatste wedstrijd, dus daarna hebben we een paar weken vrij. Okay. Dat was het voor mij. betreft uh, hier vanaf zelf. Dankjewel, Joop, Nou, uh, jij gaat lekker je zaterdagavond in op deze manier. Huh? Basketballen, hè? Basketballen. Oh, basketballen, basketballen. basketballen. oké. Okay. Ja, ja. daar kan, kan, kan je me morgen over bellen, trouwens, uh, Roep. Ja, dat is uh, zo. zo... en handbal. Zal ik er uh, ander doorgeven. Die zit morgen. Is goed. Oké, okay, okay, dankjewel. En een please fijne weekend. Dan. Jullie ook. Hoi. Hoi. Dat Hoi. was uh, Joop van Ress, inderdaad. Een mooie winst, hè, van S.V. Salvoort. Daar dus zijn we natuurlijk weer trots op hals. Nou, dat zeker, ja. Ja, ja, ja, ja. daar houden wij nou van. Zo ja, ja, ja, ja, ja. gaan we eens even met Ruud Jans schakelen. Want die is vandaag in Haarlem geweest bij een evenement. Alles erover hoor je na deze single van Carly Simon. If you walked into the party like you were It's gone. Niet alleen, nee, jij draait gauw oude muziek, uh, Hals. Nee, dat heb ik niet. En in de wij vader. doen het ook hoor op de zaterdag Ja, Ja, ja. ja uh, net ja, ja. zo makkelijk. Jor, dan gaan we Simon en you're so fijn. Ja, we gaan eens even naar de hoofdstad van Noord-Holland. We hebben het over Haarlem. Goedemiddag, collega Ruud. Ja, goedemiddag. Goedemiddag, welkom in de uitzending. Wij bellen jou. Ja. Omdat er vandaag een fantastisch evenement is in Haarlem. Waar jij uh, uh, ja. aan, aanwezig bent. Ja, ik heb even een rustig plekje opgezocht, want het is nogal druk hier. Het loopt, het loopt vol met mensen, uh, dus ik, ben even, ik heb even een rustig plekje opgezocht. Maar uh, ja, het was inderdaad heel bijzonder. Uh, er is een uh, Tegenwoordig met de moderne, moderne, moderne computertechniek kun je dus uh, uh, oude pijporgels, zeg maar oude kerkorgels, pijporgels, die worden dus tegenwoordig gewoon gesampeld. En als je dan de goede software thuis hebt, dan kun je dat dus uh, op je eigen orgel thuis, kun je dus, laten we zeggen, gewoon het orgel van de Sint-Bavo bestelen. Dat is wat er vandaag gebeurd is, dus die, uh, die sample set van het, uh, het Bavo-orgel, die is dus vandaag gepresenteerd. Ja, oké, okay, ja, ja, je zegt, uh, je zegt uh, dat je dat via software kan doen. Maar benadert dat ja. ook het, uh, het ware geluid uit die kerk? Nee, toch? Nou, ik zou je eerlijk vertellen: het is exact zoals het in de kerk ook klinkt. Uh, behalve dan een beetje akoestisch, natuurlijk niet. Maar er werd vanmorgen dus door de twee Haramse stadsorganisten: Jos van de Kooi en Anton Pauw. in de Philharmonie uh, werd die sampleset gepresenteerd. En uh, op een modern orgel, dus zeg maar. En dat klonk helemaal te gek. Dat was echt helemaal fantastisch. Ze zijn dus ook dertig nachten in de BAVO bezig geweest. om elk toontje, elk, elke pijp, elke toets van het van BAVO-orgel te simpelen. Hè? zijn ze dertig nachten mee bezig geweest. Dus Ruud, houdt dat in dat ik ook kan spelen dan gewoon thuis, of niet? Als je de goede software hebt en je hebt, een, uh, je hebt dus een, een, een klassiek orgel thuis staan dat, uh, waar die software op kan, kan dat ja. ja. Alleen dan moet je wel een computer hebben die een, een, een, een geheugen heeft alleen om deze sample te lezen. Moet je 32 gig aan je computer hebben zitten als doet ik niet. Ja. ja, dat is niet mis, hè. <laughs> Nee. En dit is dan nog de stereo versie. Er komt dus in de binnenkort ook nog een surround versie. Die heeft zelfs 64 uh, gig nodig. Ja, dat zijn, dat, zijn, dat zijn niet de standaard PC's die je thuis hebt staan, neem ik aan. Nee, nee. nee maar die PC's die zitten ook in die orgels ingebouwd. Hè. Er is een firma die heet duur en die bouwt dus kasten. Er zit niks in, verder alleen maar software. En dat ziet er voor de weg gewoon uit als een klassiek uh, orgel, zeg maar. Er zit verder niks in, alleen een computer die dus die samples kan spelen. Ja, en uh, er zijn heel veel samplesets, je kunt hele kleine orgels erin zetten, maar je kunt ook bijvoorbeeld orgel van de Notre Dame in Parijs bespelen. Noem maar wat. Ja, maar Rutte, Ru uh, Ru heb ik toch nog even een vraagje. Houdt houd dat in dat de organist zelf thuis niet meer nodig is? Dat je het alleen maar afspeelt? Of? Nee, je moet het zelf bespelen, hè? Ach is zelf spelen. Ik bedoel, dat orgel, dat heeft, dat heeft zoveel klavieren. En eh, die computer zorgt ervoor dat je, als je dus drukt, dat je dus dat specifieke orgel ah, hoort. Dus je moet kunnen spelen, hè? Ah, dat houdt dus niet in dat jij de WW in hoeft te gaan. Ah, nee. <laughs> nee, zeker niet, hè, Ruud. Hé, <laughs> nee, maar, uh, Ruud, je bent dus vandaag bij die uh, presentatie uh, aanwezig. Is, ja, er, is ja. er ook wat voor jou op thuis te Nee, is het is natuurlijk ja? Kijk, ja, kijk zo'n orgel waar dat in moet, dat, de, waar je dat dus mee kunt verbeteren, dan praat je al over... Nou, ik wil niet zo zeggen, 10.000 tot 15.000 euro. Zo, goeiemorgen. En, <laughs> en, en, en dan moet je die samples nog gaan kopen. En ik weet dus dat die sample van van Davo orgel bijvoorbeeld, die kost 750 euro. Okay. Maar dan heb je... Kijk, voor, als je echt een, een liefhebber bent, en die mensen zijn er natuurlijk... Uh, dan, dan, dan, dan, dan is dat geweldig. Want het, het klinkt zo verschrikkelijk mooi en zo verschrikkelijk goed. Dat als je gewoon in je eigen huiskamer naar het ogen van de Cyndago zit te luisteren. Nou, dat is werelds Ja, dat is geweldig. Nou, ben jij dus ja. uh, aanwezig bij die, die presentatie. Wat voor mensen komen ja. daar allemaal bij zo'n presentatie? Nou, jij bent ik natuurlijk ik... muzikant. Dus uh, ja, ik kan uh, begrijpen dat jij erheen ja, gaat. Ik... Ja, maar ik zou je vertellen. Ik denk dat de halve Bijbelbelte zat. Well, <laughs> dit is natuurlijk typisch iets voor kerkorganisten, dus, dus en als je dan maakt dat die zaal van de film niet zat vol, die zat echt vol. En, en de grote kerk, later is er dus nog ook een concertje geweest, daar ben ik ook even bij geweest, eh, op het echte müller in de Bafel, en dat zat ook weer vol. Dat is echt geweldig, en, en niet allemaal muzikanten hoor, maar gewoon ook liefhebbers. Ja, dus, dus uh, veel belangstelling voor dit? Ja, heel veel belangstelling. Oké, okay, nou, ik ben uh, heel benieuwd hoe dat uh, verder uh, allemaal gaat, uh, gaat lopen, en uh, ja, of we binnenkort uh, allemaal thuisconcerten uh, thuis, uh, krijgen en dergelijke. Ja, nou, Ja, je weet ja, het bedankt. Nou, die, die, nou, die man die ik, uh, waar ik mee heen was, die heeft een besteld, die Sample, die heeft vanmorgen thuis staan. En die heeft die Sample besteld, dus ik ga er binnenkort wel een keer echt kennis mee maken, ja. Hartstikke leuk. Nou Ruud, ik wens ja. jou uh, nog heel veel plezier daar, nou, bedankt even voor je tijd en de toelichting. Ja. Ik ga gauw naar huis, want het is sterven scoutie. Ja, je hebt gelijk. Nou, nog even, aankomende maandag ben je er weer met uh, CFM Lus, tussen ja. 12 en 2. Oh ja, en het ik glas heb... huis staat er al, hè? Ja, het glas huis. En... Heb je gezien op de app van CFM? Kun je, kan je meekijken ja, naar de bouw? Ja, maar ik heb het echt gezien. Ja, hij oh. ik heb het in het echt niet gezien. Oké. Okay. <laughs> hey Ruud, maar aankomende maandag dus weer uh, Salvoort uh, CFM Lunch. Tussen 12 en 2. Okay. We hebben het nog over de Fineeljaren Top 30 gehad. Aan jij nog even okay. een half minuutje in tijd. Om daar nog even reclame voor te maken. Ja, mensen, stemmen voor die Top 30. Stemmen, want hij wordt heel mooi. Stemmen. Via de Salvoort uh, CFM app. Gewoon stemmen. Of funieljaren.webklik.nl. Uh, zo so is het. Zo so is het. Ik wens jou een fijn weekend. Okay. En tot maandag. Hoi. Ook. Hoi. Hoi. Hoi. Hoi. Dit is de nieuwe Anouk. En niet meer. Lijkt dit nog op No Party's Wife of een andere beginsingel van Anouk? Nee, hè? Nee. Maar het is wel heel erg lekker. Joder, de nieuwe single van Anouk. En die heet "Please is to go. Onthoud deze single. Nou, we zijn hier ietsje over tijd, huls. Ja, ja. Ja, dat, dat heb je wel eens, hè? Zo ja. op zijn tijd. Maar dat is toch wel lekker. Het tekenen dat betekent dat het een lekker programma is, toch? Dat, dat bedoel ik. Ah, ja, het ja, ja, dier ja, ja. van de week komt eraan. Ja, ja. Het gaat over Lookie deze keer. En Lookie is een zesjarige leeftijd. door omstandigheden in het asiel terechtgekomen. Lookie is een klein beetje een afwachtend type... en kan daarom nog wel eens een klein snapje uitdelen... als iemand hem te snel benadert. Kinderen in zijn nabijheid omgeving is ook niet aan te raden. Als Lookie gewend is aan zijn nieuwe situatie... en aan de nieuwe mensen om hem heen, is het een heel vrolijk hondje. In het asiel moest hij ook even wennen. Maar hij heeft zijn draai gevonden en loopt graag met iedereen mee voor een wandeling. Ook heeft hij een aantal hondenvrienden waar hij mee op het veldje speelt. Dat gaat heel erg goed. Loekie is wel een beetje dik en moet afvallen. Maar ja, wie is dat niet tegenwoordig? Hij kan loslopen, maar moet wel eens een band hebben met zijn nieuwe eigenaar. Welke Jack Russell-fan gaat het helemaal voor hem maken? Ik zou zeggen, geef Loekie een thuis, zeker voor de kerstdagen... en maken we ze een blij hondje van. Ja, jij had ook de foto van mij gekregen. weliswaar in ah, zwart-wit. Ja. Oh, wat ziet hij er leuk uit. Is dat is een leuk hondje. Dat zei ik nog een tegen leuk mijn vrouw. Je zou hem zo nemen. He. Ja, precies. Wil ja. je nou uh, deze hond uh, zien? Kijk ook even op de CFM Sanford app. Aantal dagen geleden is dit uh, bericht geplaatst. Vind je gewoon onder nieuws bij de CFM-app. En dan kan je het hondje ook zien, ook in kleur. En dan kan je de foto afgegroten ja, en zo. Ja, ja, Dat is ja, hartstikke ja. leuk. En, en je kan hem vinden in het dieren, dierentehuis Kennermeland, Keesomstraat 5 in Zandvoort. Oké, okay, en daar is iedereen van harte welkom maandag tot en met zaterdag. Juist. Zo, dat was er weer het dier van de week. We gaan ons opmaken voor het gedicht van de dag. Ik ben heel erg benieuwd, als wat Moet je ik... ons straks gaat brengen. Spannend. Spannend. Wil je nog niks verklappen? Nee, nee, nee. nee. Ik moet eerst nog even oefenen. Ja, Oké. Okay. <lacht> nou, dan heb je zeven minuten. Nou, hij wil wel langer trouwens. Ik ga twee platen draaien. Dus eerst krijg je zeven minuten. Deze van de BB&Q Band. De Dreamer. Met deze band ook wel eens de barbecue band uh, genoemd. Terwijl de BBQ band de Brooklyn Bronze en Queens band. Daar staat het voor dan. Yo, de, de single Dreamer, we draaiden de 12 is, was in de jaren 80 enorm populair. Zo lang mogelijk maken he, die platen. Oh, 7, 8, 9 minuten, maakt allemaal niks uit. Wel lekkere muziek zo dus zaterdagmiddag bij CFM. Hebben we nog steeds uh, te goed hoor. Zodat nog meer uh, lekkere platen, dus hou de radio aan. Nou, we hebben niet alleen de wedstrijd van vandaag... S.V. Zalvoort tegen HFC gevolgd. Mooie winst voor S.V. Zalvoort 1. Ze wonnen de wedstrijd vandaag met 3 tegen 1. Maar ook de veteranen 1 speelden vandaag uit tegen HBC. De liefhebbers die veteranen 1 volgen hier in Salvoort. Je weet wel, ze zijn met z'n vieren... Nee hoor, elf man. Uh, die, uh, die hebben gelijk gespeeld. Die hebben 2-2 uh, op de eindstand neergezet... Nou, zo dadelijk gaan we ons opmaken voor het gedicht van de dag. Ik ben heel erg benieuwd. Je krijgt nog één, één plaat voor die tijd. Ja. Het begint een beetje schemerig te worden hier in Zalvoort, hè? Ja, spannend. Ja, Sinterklaas hoeven we niet meer bang voor te zijn... want die gaat zo'n beetje vertrekken. Ja. Dan komen de spannende dagen van de kerst eraan, hè? Ja, hè? krijgen we dat weer. Nou, de laatste voor het gedicht van de dag komt eraan. Hier is terreinje Oosterhuis. En kom vlieg met mij mee. Laat je hoofd niet hangen, ook al heb je verdriet. De wereld is zo slecht nog, niet. het is wat jij erin ziet. Kijk maar om je heen. Uh, Lekker de luisteraar heeft u waarschijnlijk wel gemerkt Het rijtje was al eerder langsgekomen vandaag In de groep Tata Touch En dit was een solo Van de je hoorde, Kom vlieg met mij mee En daarmee is het tijd geworden Voor het gedicht van de dag Pluk de dag Geniet van het leven Morgen lijkt dichtbij Morgen is nog ver Morgen is het misschien voorbij Pluk de dag Geniet van het leven. Gisteren was een cadeau. Gisteren was een herinnering. Pluk de dag. Geniet van het leven. Vandaag moet het gebeuren. Geef die zoen. Maak het compliment. Geniet met volle teugen. Zorg dat je gelukkig bent. Geniet van alles wat het leven biedt. Want al denk je dat morgen je een wordt gegeven... zeker weet je het niet. Waar zijn de tissues? Ja. ja, echt. Oeh, gevoelige gedichten, Hos Ja, ja, ja, dat heb ik af en toe ook nog wel hoor. Ja, wel hè, ja, wel. dat gevoelig over je. Ja. Ja, zo, ja, zo, zo tegen de kerst krijg je nu iets. Ja. Dan ja. krijg je de kriebels weer. Hè? Ja, behoorlijk. Ja, en, ja. Ik, ik heb hem door, dankjewel. Een mooi gedicht van de dag, hoor, is juist bij CFM. Ja, we gaan het uh, laatste kleine kwartiertje in van dit programma Zandvoort op zaterdag of op maandagmorgen. Hè? Ja, dan is het nu uh, 12 minuten voor 11 uur. Als je naar de herhaling uh, luistert. Goedemorgen zeggen we dan voor de maandagmorgenluisteraars. luisteraars. En de zaterdagmiddag luisteraars. Goedemiddag, goede namiddag. Na nou, de radio uiteraard aan op uh, CFM Hemvot. Hier gaat nog heel veel gebeuren. Zit je weer? Ik zit Ja, je wilt wel ja, weggaan. Ja, ja, ja. denk denkt, het is de vijf uur. Ik trek gewoon. Nee, zo makkelijk kom je er niet vanaf. <lacht> je de Brothers Jolsen en Stamp alweer het laatste plaatje... wat betreft dit programma Zandvoort op zaterdag. Het zit erop. Ik heb het met veel plezier drie uur lang samen met jou gedaan, dit ja, programma. Ja, ik vond het ook heel leuk. Ja. Het is omgevlogen. Dat vliegt voorbij. Dat hadden we net uur. om toen ik het tegenaan hikte van drie uur. Jonge, jongen. Maar het, het is gewoon... Omgevlogen inderdaad. Ja, je vertelde van, ik zei tegen mevrouw, drie uur, Je kwam ook met zweetdruppels op je voorhoofd binnen, maar het viel mee, hè? Ja, het viel heel ja, mee. Ik vond het heel leuk. Helemaal goed, dankjewel. Ja. Aankomend donderdag ben jij er weer. Ja, zeker. Nee, weer... nee, nee, nee. Niet? Nee, nee. Aankomend donderdag is Bart van der Meer vier uur, want ik ga met mevrouw een weekendje naar Berlijn. Hé, hey, gezellig. Ja, kers, heel veel... kerstmarkt, hè? Heel veel plezier daar. Ja, dankjewel. Ja. En uh, nou, over twee weken ben je dan weer. Ja, zeker. En ik ben er volgende week zaterdag weer. Dan weer met uh, Albert-Jan Vos. Ja, ja dan die is hij uh, die weer Sinterklaas terug. echt op ja. vlucht. Ja, die komt ja, vandaag ja. weer terug, gaat spuien. Ja, als hij terugkomt, gaat er spuien. Als hij terugkomt, ja, dat weet ja, je he. niet, hè. Nee, dat weet je maar nooit. <laughs> nee. Bedankt voor het luisteren. Hele fijne zaterdagavond. En morgen is Sanford op zondag er weer. En dan met uh, Anders van Bergen. Heel veel plezier met het programma van Andor... en de rest van de programma's vanavond 7-9... nog uh, Euro Breakdown met uh, Maurice Mulder. Dus gewoon lekker blijf luisteren naar CFM. En tot volgende week. Dag! Dag! Some things in life are bad... they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle... that grumble, give a whistle.